En NOS langs de lijn, het is Champions League avond. Er wordt weinig gescoord in het eerste kwartier. Eén uh, om precies te zijn, Bayern München staat voor bij Villarreal. Details straks vanuit het matchcentrum met uh, Ragnar Niemeyer. Nu gauw terug naar de Arena, naar Ajax Olympique Lyon... met uh, Bas Stigler en Ronald van der Geer. De eerste 18 minuten Champions League van Ajax in het nieuwe seizoen zitten erop. Het is nog 0-0, dat is eigenlijk een klein wonder. Want ondanks dat Ajax ontzettend veel balbezit heeft... en de meest dreigende ploeg is in de beginfase... is de grootste kans toch echt zojuist geweest voor Olympique Lyon. Even een momentje van onachtzaamheid achterin bij Ajax. Het begon aan de linkerkant waar Bastos eigenlijk te slim... en te sterk was voor Van der Wiel. Een voorzet gaf bij de tweede paal vanaf die linkerkant. Daar waar gommies met veel kappen en draaien... dan met lichaamsbewegingen weg was gedraaid. Wel iedereen in de verdediging van Ajax. En uiteindelijk vrij kwam voor Vermeer... maar in die vrijstaande positie die bal overschoot. Toen was het even stil in Amsterdam... Nu heeft Ajax weer balbezit bij dus nog die 0-0 stand. Maar de grootste kans is echt voor deze komis die hij had moeten maken. Ja, hij kost nog maar 15 miljoen ook. Dus je mag een keer een kansje missen toen hij overkwam van Saint-Etienne. De zwarte panter is hij bijna. Wel een mooie speler trouwens. Balbezit voor Lyon. Na 19 minuten het is dus nog 0-0. Réveillère aan de bal ter hoogte van de is de rechtsback Kan de bal kwijt op het middenveld bij Conalon. Conalon naar Corne. Corne moet wegdraaien van Sikerson. Draait de goede kant op. Een van de nieuwe gezichten in het elftal van Lyon afgelopen zomer gekomen. Die kan nu zelfs mee gaan aanvallen. Maar daar loopt de aanval vrij snel Spaak ook. Als Grinier zich er even mee bemoeit. Want de bal vrij snel aan Theo Jansen moet laten. Natuurlijk wel wat een grote namen ook weg uit Lyon. Wat dacht u van Toulalan die naar Malaga ging voor 11 miljoen. En op de laatste dag ging ook Pjanic nog weg. Een behoorlijke mooie spelmaker voor ongeveer hetzelfde bedrag naar AS Roma. Dus Lyon heeft wel op dat vlak wel een paar kleine probleempjes te overwinnen. Sigtorsson combineert, Eriksen krijgt. Ziektorson loopt door en Eriksen schuift dan breed naar Aldewereld. En wereld kan lekker schieten van afstand. Maar dat lukt nu net even niet. naar Soulemani, dan naar de rechterkant. Naar Van der Wiel. Die daar samen met Soleimani is. Halverwege de helft van de Frans krijgt Soulemani de bal weer van Van der Wiel. Dan gaat hij weer terug naar Van der Wiel. Die nu daar staat in een 1-op-1 duel met Sissoko. Naar binnen komt die naam Durft Theo Jansen dan maar aanspeelt, Maar die staat in de buurt van de middencirkel. Iets Links van hem voor Tongen. Nog verder naar links Boylussen. gaat dan voor de actie. Voor de snelheid richting de achterlijn. Is één man kwijt. Dat is Briljant. Dan Revolier. En dan komt zijn voorzet. Uiteindelijk als hij bij de achterlijn komt. De jonge Deen. Maar die voorzet is te scherp voor Citroën. Die nog wel even kijkt naar Bordissen van ja, ik stond daar. Loris denkt dat is prettig dat jij daar stond. Want ik stond precies daar op de plek waar de bal kwam. En dus had de Franse keeper hem te pakken. Het blijft dus 0-0 na 21 minuten. Spelhervatting van Lyon van Loris. Eindigt op het hoofd van Van de Wiel. Maar ja, die kopt hem weer in de voeten van Loferen. bezit dus weer voor de Fransen via Gonallon. Op het middenveld via Grenier. Brian gezocht. Die gaat wat lopen met de bal. Komt aan de rechterkant van het veld uit. Ja, wat nu nog. Inhouden en dan de andere kant op kijken. En dan maar hopen dat Grenier weer aan speelbaar is. Rivière is ook doorgelopen, de aanvoerder. Die krijgt nu ook de bal. Maar kan hem alleen maar terugspelen naar Gonalon Terug naar Grenier. Zo heeft Lyon balbezit op de helft van Ajax. Gedurende een wat langere periode nu. En mag het ook van Ajax dat met alle mensen nu op de eigen helft staat. Grenier loopt naar binnen toe. Boyles gaat eigenlijk achter de bal langs. Kan hem bij Vertongen inleveren. En zo neemt Ajax dan toch weer over. Al de wereld opgejaagd door Gomis. Geeft de bal terug aan Vermeer. Vermeer, Ores kant de bal naar al de wereld Die onder druk van Grenier de bal moet aannemen en ik hem moet verwerken. Het applaus is voor hem omdat het vrij soepel lukt. Maar de bal dan naar de rechterkant naar Van der Wiel. Het is niet voor het eerst vind ik vanavond een, uh, dat Ajax als het daar onder druk wordt gezet. Rare keuzes maakt met voorop de doelman. Die, en dat blijf ik zeggen van Vermeer. Zijn reflexen zijn fabuleus. Maar alles behalve rust uitstraalt op dit soort momenten. Ik denk dat dat ook wel een conclusie van Frank de Boer uh, geweest is. Vandaar ook de aanwezigheid van de jonge zitten ze, natuurlijk inmiddels in Amsterdam. En vanavond op de bank zittend naast onder meer Oja en Boulikin. Wordt ook de Russische spits in de selectie opgenomen. En kan dus eventueel nog worden ingezet op de positie bijvoorbeeld... Van Sietersson, de jonge IJslander. Die natuurlijk als eerste spits is gehaald. En net eigenlijk voor het eerst in het spel voorkwam. Nou, dat is al een minuutje of vijf, zes geleden. Toen er een hele aardige aanval was van Ajax. En hij uiteindelijk in een positie werd gebracht. waarin hij had kunnen schieten. Hij koos ervoor terug te leggen op Erik. Zij deed het eigenlijk zo ongelukkig. dat de Ajax-aanval daardoor ook spaak liep. En dat was misschien wel een van de mooiste aanvallen van Ajax deze avond. Balbezit bezit voor Bastos aan de linkerkant. Ajax-helft namens Lyon. Het schuif uiteindelijk naar Briand. Briand, Gomis. Rechterkant straks op het gebied. Gomis schiet de bal voorlangs. Ja, zo wordt Lyon toch naarmate de wedstrijd voordat wat gevaarlijker. Want na 23 minuten is dit de tweede kans voor Gomis. Nou, dat er weer, en niet eens op zo'n heel hoog tempo. De aanval wordt uitgevoerd door Olympique Lyon. Maar er wordt met heel veel precisie gespeeld. Bastos, Brian en uiteindelijk Gomis. Hij moet de laatste man zijn die uiteindelijk het doelpunt maakt. Nou, hij heeft nu overgeschoten en naast. Je kunt ongeveer wel raden wat hij de volgende keer in gedachten heeft. Op de paal, denk ik dan. Hè? Dat blijft er over. De bezit voor Ajax. Na 22 minuten en een paar seconden. 0-0 stand... En hoewel Ajax dat heeft Ronald net terechtgezegd, wel wat meer van de bal heeft. En ook wel wat dreigender is geweest bij Vlagen, Zijn dan plotseling de laatste 5-6 minuten toch de twee beste kansen van de wedstrijd voor de Fransen geweest. Ajax gewaarschuwd dus. Balbezit via wereld. Die laat zich niet waarschuwen, want loopt met de bal aan de voet verder de helft op. Levert hem dan in bij Van de Wiel. Van de Wiel naar Jansen. Die op een meter of 40 van het doel staat en een paas in gedachten heeft. En dat ook perfect uitvoert naar Boerichten. Voorzet van Boerichten moet er dan komen. Bal komt ook. Zikerson net niet bij de bal. Loverend komt weg. En dan moet die bal door boilers opnieuw worden ingebracht. Die laat dat over aan Jansen. Zo worden de Fransen wel even met de rug tegen de muur gezet. En heeft Ajax nog altijd de bal. Met Jansen. Jansen kijkt. Vindt iets links van zich Eriksen. Nog verder naar links. Boylissen. 10 meter over de middellijn. Boylissen komt dan van links naar binnen. Geeft een aardige paas op Eriksen. Draaien. En nu kijken wie eraan speelbaar is. Dat is Siktorsson. Maar die loopt tussen 2 drie 3 man in. En dan kijkt Eriksen zo lang dat het makkelijk is voor Bastos om hem de bal af te nemen. Brian Sissoko. Uitbraak nu van Lyon. Sissoko met lange passen op de Ajax. zelf aangekomen. Linkerkant. Lage voorzet. Net aangeraakt door al de wereld. Opgeruimd door Boylissen. Tenminste weggehaald voor de voeten van Gomis. Want daar blijft het bij het terugbezorgd bij al de wereld en van de wiel en zo kan Ajax dit oplossen maar dit is misschien wel wat Lyon graag heeft. Het onderbreken van een Ajax-combinatie. En dan raast het snel eruit. Want hier was goed te zien dat Soleimani niet tot het uiterste wilde gaan in de achtervolging. Sissoko bij hem weg was. Uiteindelijk niet de perfecte voorzet kon geven. Nou, echt veel gevaar kwam er niet uit. Slechts wat lichte dreiging. 0-0 dus nog altijd na 25 minuten. Ajax heeft inmiddels weer de bal via Van der Wiel. Hij was wel snel die Sissoko. Dat viel wel op. Ik moet elke keer die naam uitspreken. Trouwens toch aan Raimann is laat, denk ik. Wat <laughs> denkt u daar rust even over na? Uh, Jansen aan de bal voor Ajax. 10 meter over de middenlijn. Aan de linkerkant wacht Boerrichter. En komt het tussenstation. Dat heet Boilersen. Boilersen ziet wel dingen voor zich gebeuren. Maar denkt, dat durf ik even niet aan. De bal gaat terug naar Vertongen. Vertongen Jansen terug naar Vertongen. Terug van de middenlijn. Alle Fransen nu op de eigen helft. Vier verdedigers. Gonalon hangt daar een beetje tussen. En dan vier middenvelders. En Gomis blijft dan als enige spits zeg maar, in, in die middencirkel hangen. de linkerkant van het veld. Draait weg van twee man Jansen. Goed, applaus. En dan naar de linkerkant of naar de rechterkant waar Van de Wiel wat ruimte heeft. De paas komt eigenlijk een paar metertjes achter hem. Dat haalt de tempo er wat uit. Het tempo zakt nu wel heel erg weg trouwens. 25 minuten, 0-0 stand. En dat allemaal weer overgelaten aan inschuivende verdedigers. In dit geval Vertongen. Die komt op de helft van Lyon aan. Mag ver komen. Zoekt stond voor de Kaats. Nou, die Kaats lukt, maar heel veel schiet uh, Vertongen er niet mee op. Want in dezelfde positie krijgt hij eigenlijk die bal weer terug. Dan maar naar Jansen. Die heeft wat meer splijt in de paas. Doet het nu ook niet. Doet het naar de linkerkant. Daar waar Eriksen wordt gevonden door Boylissen. Dan weer Vertongen. En dan is het zoeken voor Vertongen. Ja, Jansen zakt uit. Maar dat is wel heel dichtbij. Dan weer naar Boylissen. Linkerkant. Dat uh, wordt te dicht gehouden door Lyon. De linies kort op elkaar. Dan zal het dus optimaal moeten worden bewogen door Ajax. En dat gaat nu even mis. En dan is er weer een uitbraak van Lyon. Want Bastos is weggestuurd aan de rechterkant nu. Bastos. En die heeft een goed linkerbeen. Dat gaat hij nu gebruiken. Hij schiet in de korte hoek, maar hij schiet hem naast. Dit is de derde grote kans voor Olympique Lyon. We kunnen nu toch wel gaan zeggen... Dat het meeste gevaar van de bezoekers is gekomen. En het is eigenlijk elke keer weer na een fout van Ajax. Die razendsnel in de counter wordt afgestraft. In dit geval door Bastos. Die dus vanaf de rechterkant speelt even. Goed linkerbeen heeft. Maar niet goed genoeg richten De bal ging buiten bereik van Vermeer dat wel. Maar naast de goal van Ajax. Het blijft dus 0-0. Ja, gevaarlijke counters die door Ajax wel heel makkelijk worden weggegeven. En Ajax is ook niet in staat om op het moment dat zo'n counter dreigt. Om daar defensief nog in te grijpen. Dat valt wel erg tegen. De is er zo even voorafgaat aan dat schot van Bastos. Ging wel heel makkelijk en heel dom. Met een sliding naar de bal miste hem met vervolgens lag de hele rechterkant open. De rechterkant voor Lyon dan wel te verstaan. Lovren aan de bal, 26 minuten ruim op de klok, 0-0. En de bal voor Gonalon centraal op het veld. Sictorson loopt daar nu wel wat bij te storen De bal naar de linkerkant, daar is Brian opgedoken. Die heeft even van stuivertje gewisseld met Bastos, die dan aan de rechterkant staat. En er is Brian weer. Brian, Gomis, wacht in het centrum. Daar komt ook nu een voorzet. Nee, de bal gaat terug naar Brian. Zou die kunnen schieten vanaf de rechterkant? combineert met Gomis op de rand van het strafsoog. Bastos krijgt dan de schietkans, maar schiet ruim over. Onder druk nog van Boilersen. Applaudisseert nog wel even voor Gomis, van wie hij de bal kreeg. Maar opnieuw een uh, kans. Nou ja, kans. Nieuwe mogelijkheid voor Lyon. Dat weg deze wedstrijd dus uh, wel behoorlijk wat van zich laat zien. Bastos, hij is uh, groot geworden, viel mij vooral op. Ik heb hem met tien jaar geleden voor het laatst eens gesproken. Toen was het nog een, uh, nou, een puberaal linksbekje bij Excelsior. Die is een grote meneer. een jaar toen. Hè? Ja, die uh, inmiddels ook wat teleurgesteld is uh, geraakt in zijn carrière. Speelde tijdens het WK in nederland brazilië Zijn allerlaatste wedstrijd voor het Braziliaanse nationale elftal. En het lijkt erop dat hij als zonderbok is aangewezen. Want hij is daarna nooit meer opgeroepen. En heeft gezegd, ja, via Lyon zal ik dan toch moeten proberen om een plekje te heroveren. Kom deze zomer naar Juventus. Maar tekent uiteindelijk toch bij in deze Franse stad. Met het doel om successen te gaan behalen met Lyon. Ja, Lyon het is een wat magere ploeg. Het is niet meer de ploeg die zeven keer achter elkaar kampioen werd van Frankrijk. Maar het is wel een ploeg die uh, is gestopt met het investeren eigenlijk. Net als Ajax en heeft gekozen voor de opleiding. Want alles beetje wat op de bank zit, komt uit de eigen opleiding. Balbezit is er weer voor de Fransen. Met die razendsnelle Sissoko aan de linkerkant. Gomis wacht geduldig op zijn kans. Waarvan hij er dus eigenlijk al twee heeft gekregen en heeft verprutst. Maar dan zou er een bal zijn richting op moeten komen. Die ligt voorlopig aan de voeten van Briand. Die wel heel ver mag doorlopen. En dan Grenier aanspeelt. Bastos legt hem weer terug. Dan toch Gomis bereikt. Nou nee, net niet. Want Boer richtte die meeverdedigde ramt de bal weg. Maar er komt nu echt een fase waarin Ajax niet alleen zeg maar, de bal heeft verspeeld tegen een counteraanloop die gevaarlijk is. Maar waarin de Fransen ook de bal hebben en Ajax terug duwen op de eigen helft. Daar waar dat spelbeeld toch in de eerste 20 minuten van de wedstrijd eigenlijk andersom was. Krijgt Ajax ook nu, uh, ja, heeft het niet meer zoveel te vertellen. Sissoko, daar gaat hij weer. Vanaf de linkerkant voorzet is wat lang onderweg. Wordt door Boylissen aangenomen in het strafgebied. Hij kan hem verwerken naar Boerrichter die halverwege zijn eigen helft. Staat de bal terugkaatst naar Boylissen. En dan, ja, en dan... Ja, dan is Ajax opgesloten en moet Eriksen nu wat uitzakken en de bal komen halen bij Boylissen. Maar wordt Eriksen ook direct weer opgesloten door twee mensen, Bastos en Grenier. Grenier is de man die het Eriksen het meest lastig maakt. En uiteindelijk gaat de bal ook via Grenier over de zijlijn. En dan mag Boylissen gaan ingooien, maar veel beweging is er niet. En veel fantasie ook niet bij Ajax. Het gaat dan naar Boerichter die in de lucht geklopt wordt door Canalon. En dan neemt op Ayers zelf. Lyon het balbezit weer over. Een handigheidje van Bastos. Doorzien door Jansen. Maar heel veel schiet Jansen er niet mee op. Want via hem gaat de bal uiteindelijk over de zijlijn. En mag er door Revolier. meter of tien over de middellijn. Aan de rechterkant bij Lyon worden ingegooid. En richting Gomis. En opnieuw Rivière de aanvoerder en uh, aan de rechterkant combineren met Bastos. Bal aanname op de borst. ook oh, prachtig meegegeven Rivière. Daar komt de voorzet nu. Vermeer, wat doe je met die bal? Die hoog raakt, warrelt in de richting van je doel. nog geen tegenstander in de buurt. Maar toch, hij vangt hem. Dat is een uh, versta verstandige keuze. Want uh, zo'n bal zou er nog in een keer in te warrelen ook. Maar het loopt allemaal goed af. En Vermeer heeft de bal aan de voeten. Jansen is aanspeelbaar. Wil wel, maar voor het overgeslagen de bal gaat naar Vertongen. Half uur gespeeld. 0-0. Ajax begon heel behoorlijk aan de wedstrijd. Kreeg wat uh, mogelijkheden. Kreeg uit de counter drie, vier behoorlijke kansen om de oren. En is daar wel wat van slag van geraakt. Want zoals gezegd, die jongen komt wat beter in de wedstrijd. Nu wel. Balbezit voor Ajax. Al de wereld. Goeie bal Aan de linkerkant van het veld. Aanname van Boerrichter is niet briljant. Laat de bal even onder zijn voeten doorschieten. Dat geeft Bastos de gelegenheid om een tik tegen de bal te geven. Een ingooi voor Ajax. Diep op de Franse helft. Borlissen gaat dat doen. Terwijl Boerichter nog die ene bal aan het halen is, staat Borlissen al met die andere in zijn hand. En geeft nu aan Vertongen aan. Ja, voorwaarts wordt voor mij heel erg lastig. Kom jij nou alsjeblieft die bal halen? En de aanvoerder luistert dan naar zijn jonge linksback. Krijgt Borlissen hem weer terug. Halverwege de held van Lyon. De linkerkant speelt Eriks aan in de as. Dan Vertongen doorgelopen aan de linkerkant strafstopgebied. Doorzien door Revalier. En dan uh, wordt er uitverdedigd. Maar buitengewoon ongelukkig door die centrale verdediger, Bakadi-Koné. Die loopt namelijk die bal uiteindelijk zelf over de achterlijn. daar we die een corner had kunnen voorkomen en willen voorkomen. Betekent wel dat Ajax de vierde corner van deze wedstrijd mag gaan nemen. Vanaf de rechterkant is wel leuk. Die boerrechter komt uit de tweede divisie. Maar deze man ook. Van Gien Kamp overgenomen. En moet nu spelen omdat dus de geroutineerde kries al langere tijd geblesseerd is. En gemist wordt achterin bij Lyon. Jansen, een hoekschop. Vanaf de linkerkant goed getrapte bal op het hoofd van ja, al de wereld. Maar die kopt de bal volkomen verkeerd. Er komt hem ruim over die... Uh... Corné is geboren in de plaats met de mooiste naam denk ik, van alle geboorteplaatsen op het veld. Ouagadougou in Burkina Faso. Nou, prachtig. Hebben we dat ook weer gezegd. Ah, ah, ah. Um, Joris gaat de doeltrap nemen. En dat doet hij nadat de Wereld de bal dus ruim over het naaste doel van de Franse kopte. En um, Joris uh, schiet de bal een meter of 5-6 over de middenlijn op het hoofd van bijna Sim de Jong. Maar die laat zich toch afdroeven daardoor Gomis. Hier komt nu wel wind. Dan hebben de Fransen geen kans gezien het balbezit wat langer te houden. Daar komt er een paasje naar Siktorsson. Dat onderweg van richting wordt veranderd. Daardoor kan gek genoeg de IJslander er ineens bijna nog bij. Maar het loopt voor de Fransen goed af. Siktorsson zit nu wel druk op de Fransman in balbezit. Dat is Sissoko. Niet erg onder de indruk is hij. Via Grenier loopt de aanval dan even goed spaak Omdat de paas de diepte in naar Bastos te diep is. En het balbezit weer voor Ajax via Boylissen de linkerkant loopt even weg bij uh, Briand. Niet heel ver, want speelt de bal in de as van het veld naar Alderwereld. Die steekt dan nu de middenlijn over. Dan uh, zakt Ziektogs uit, zoekt de Kaats met Jansen. Dat uh, lukt niet, die Kaats niet. Maar die bal van Jansen gaat vervolgens wel naar Boerrichter. Die mag dan wat verzinnen, durft het niet aan met twee man. Dan maar weer naar Borlissen, weer terug naar achteren. Naar uh, Vertongen en opnieuw proberen. Met wat uh, geduld en misschien wat hoger tempo Proberen toch dat hechte blauwe blok, wat er inmiddels is opgetrokken... Naar voor Louris om daar eens doorheen te komen en daar is een oplossing voor te vinden. Jansen is daar de aangewezen man voor. Die draait wat om zijn as op het middenveld. Die is dan in elk geval Grenier kwijt. En creëert daarmee wat ruimte voor Vertongen. Die dan opkomt, maar het ook niet ziet waar het naartoe moet. Ja, de buitenkant benutten. Moet maar met de Boerrichter. Zoek eens op die Revalière. Zoek eens de achterlijn op Boerrichter. Dat doet hij. Vervolgens een voorzet. Sietorsson komt er niet bij. En Bastos moet vervolgens wegwerken. Die voorzet vanaf de linkerkant. Bastos levert weer in bij Van der Wiel. Van der Wiel gaat het proberen met een bal voor het doel. Maar Sietorsson struikelt in het strafhoopgebied. Ter val komt, maar dat in de ogen van. Gijslechter Stark toch vooral aan zichzelf te danken heeft en dus niet gehonoreerd wordt met een strafrop. De bal bezit voor de Fransen via de doelman Joris. Het is wel mooi te zien die Boerrichter die heeft wat een echte buitenspeler heeft, namelijk een voorzet kunnen geven terwijl je tegenstander eigenlijk niet eens helemaal voorbij bent. De bal er echt omheen draaien, half pasjes genoeg. En deze voorzet van zo even was echt niet zo slecht en het is uh, pech voor Ajax dat Sicozon met name hij. En Simon de Jong was geloof ik die daarbij stond daar net niet bij te komen. Balbezit voor al de wereld, balbezit voor Ajax. 12 minuten nog in de eerste helft. Daar komt de diepe bal naar Boerrichter. Rivière loopt het gaatje dicht. Speelt de bal te ver voor zich uit. Bijna komt Sulemani daar nog bij. Even paniek weer bij de Fransen. bezit voor Ajax. Het lijkt erop dat het, dat herkent het publiek ook, dat Ajax weer eventjes de, de, de, de, ja, de teugels aanhaalt. Dat uh, Lyon... ...eventjes onder druk om te staan op eigen helft... ...dat Ajax veel balbezit heeft. Jansen opent naar Van der Wiel, rechterkant, twee man in zijn buurt. Uiteindelijk weet hij Sulemani te bereiken, maar voortgang komt er niet. Overtreding zelfs gemaakt door Sulemani. Dat doet hij op Lovren, de centrale verdediger. Dus is er even rust voor Lyon, juist in deze fase waarin Ajax ja, de duimschroef wat aandraaide. Probeerde Lyon onder druk te zetten. Komt Lyon er eigenlijk door die overtreding van Sulemani even onderuit... ...maar wordt nu wel weer opgejaagd, als dus Rivolière, nog op eigen helft de bal heeft... En Direct boerichter op bezoek krijgt Corne vervolgens. Richting Briand, afgetroefd door de Overname Ajax via de Jong in de middencirkel en de Alderwereld. Alderwereld wil de bal in één keer in de loop meegeven bij Soulemani. Die loopt ook blind, maar heeft de pech dat de bal niet komt als hij omkijkt. Want er stonden twee verdedigers voor. En de bal past er net niet tussendoor. Fransen nemen over, willen uitverdedigen via Sissoko. Balverlies op het middenveld. Van der Wiel zet zijn voeten niet tegen in een duel met Kelstreum. Kelstreum doet dat wel, maar van der Wiel is gek genoeg toch de winnaar. Wat Kelstreum van de Wiel daar ook verwachtte. En de bal uiteindelijk als van der Wiel zijn been terugtrekt over de zijde heen loopt. Ajax gooit. Dan moet de bal door Siem de Jong worden doorgeknopt. Nou ja, Terugkoppen naar van der Wiel kan natuurlijk ook terug. De van de middenlijn heeft van der Wiel gezien dat het aan de rechterkant vooral heel druk is. En dat er dan ongetwijfeld aan de andere kant van het veld wat meer ruimte ligt. De bal naar Poilussen. linkerkant. Beweging bij Sitorsson. De bal naar Boerrichter. Boerrichter wil zijn tegenstander voorbij. Dat lukt niet omdat hij ook te maken heeft met twee tegenstanders. Via Gonalon Had de bal over de zijlijn. Ingooi Ajax. Nog 10 minuten tot aan de rust. Ajax, Olympic Lyon. Het is 0-0 nog altijd met grote kansen voor Lyon. En veel balbezit en dreiging van Ajax. En de eerste echte grote kans voor de Amsterdammers moet nog komen. Nou, tenzij we dan de kopbal van Boerichter uit een corner van Jansen nog meerekenen, de bal die in het zijn net kwam. Boerichter loopt zich nu overigens vast op Conalon. en dat heeft Lyon graag, want dan kan het direct gaan schakelen richting Gomis en die wordt ook wel bereikt in de as van het veld op de helft van de Ajax, maar heeft dan zoveel moeite om de bal onder controle te krijgen. Dat er uiteindelijk een klein tikje van al de wereld voldoende is om de bal bij hem weg te krijgen. En vervolgens de Amsterdammers weer het balbezit te geven. Met Vertongen die nu de middellijn oversteekt naar de linkerkant zoekt naar Eriksen. In één keer door op Siktorsson, ook uitgeweken naar die linkerkant. Kapt de bal vervolgens voor zijn rechterbeen. Geeft nu een voorzet die door Sulemani erin moet worden gekopt, maar naast wordt gekopt. Hoe is het mogelijk dat deze bal gemist wordt door Sulemani, de man in vorm in de Nederlandse competitie. De man die er in de Nederlandse competitie al vier in heeft liggen gehad, Hier de eerste van de wedstrijd moeten maken. Goeie actie van Siktorson, Voorzet met het rechterbeen en dan staat hij helemaal vrij. Deze Sulemani is weggelopen bij Sissoko. En dan kopt hij hem, nou wat zal het zijn, een halve meter naast de goal. En zo ontsnapt Olympique Lyon dus aan een achterstand. En is dit echt de eerste grote kans voor Ajax in deze wedstrijd na 36 minuten. Helaas niet benut door Sulemani. Gewoon heel slecht gekopt. Hij staat inderdaad vrij voor goal. Geen tegenstander in de buurt. Zes meter van het doel. Dan moet zo'n bal in ieder geval binnen het kader. Maar meneer Sulemani is er niet in geslaagd om dat voor elkaar te krijgen. Ongelofelijke kans. De Fransen zullen zeggen... ...ja, daar hadden wij er ook twee van. Dus uh, laten we dat maar weer tegen elkaar wedstrijden. Het geeft Ajax wel wat moed. Heb ik de indruk. Sulemani verlengt aan de rechterkant van het veld. naar Van de Wiel. Acht minuten nog in de eerste helft. Van de Wiel dreigt. Wil die langs de tegenstander. Vergeet even de bal mee te nemen. Houdt hem wel in bezit, maar moet dan terug via Siem de Jong. Die makkelijk langs twee mensen kapte dan een schop krijgt van Kelstreum, Die vindt dat Siem de Jong zich aanstelt. Maar uh, de vrije schop voor Ajax komt er wel. Theo Jansen zegt uh, kom maar, hij ligt wel ver hoor om het ineens te proberen. Maar ja, met Jansen weet je het nooit. Die deed het in de wedstrijd uh, zijn Champions League debuut tegen Inter met Twente vorig jaar. Van iets minder afstand wel. Toen zat hij er feilloos in. Dit lijkt me echt wel een meter of 35, maar goed, je weet wel nooit. Vertongen staat er ook bij. Um, Al de wereld wil dit ook nog wel eens proberen. Maar staat nu of heeft positie gekozen in het Sasselgebied voor Loris. Daar waar Ziettochson is. Daar waar ook um, Boerichter is. En Eriksen. Het is even overlegd tussen Vertongen en Jansen. Maar mag nog niet geschoten worden. Omdat Stark eerst de muur op afstand moet zetten. En vervolgens bepaalt dat de bal toch ook echt een meter naar achteren moet. Ja, dan weet je dan ook van zeker dat die muur dan ook goed staat. Als je uh, met dit uh, passen en meten. Tot deze oplossing komt. Vertongen praat even met Stark. Maakt een soort uh, at your service beweging volgens mij. Nou, vervolgens gaan Jansen en uh, Vertongen weer met elkaar praten. En ben ik erg benieuwd wat de oplossing gaat worden. Wat, uh, wat hier uitkomt. Het zal uh, Jansen worden met een klein tikje opzij. En dan gaat Vertongen schieten van een metro 25. Daar komt dat schot van Vertongen Dat smoort in de muur. Levert Ayers in elk geval wel de vijfde corner op in deze wedstrijd. Ja, er was veel overleg tussen Vertongen en Jansen. En het grappige is dat nu ze weglopen na deze toch goed deels mislukte vrije schot. Dat ze toch nog even met elkaar gaan praten. Zo van nou, laten we dat dan de volgende keer iets beter doen. Want dit was niet hoor, je dat. Het bij. Ja, ja, zeker. Meestal uh, in vergadering vormen een dag later. Maar nu gewoon midden in de wedstrijd. Ja, waarom niet? Het kan. Hoekschop 5. 1, 2, 3, 4, 5 mensen van Aijken in het strafschopgebied. Eriksen daar net buiten. Jansen achter de bal om de bal indraait. Vanaf de rechterkant voor het doel te gaan brengen. Veel beweging. als zonder de eerste paal. Al de wereld ook. En vertongen bij de eerste paal daar stond iedereen dus blijkbaar krijgt de bal op zijn knikker, maar euh, kopt hem een meter of anderhalf, twee over. Moeilijk nog, want het doel is eigenlijk achter zich. Hij moet de bal een beetje schampen. Hij is nog behoorlijk in duel verwikkeld met Coné. De twee duwen elkaar behoorlijk. Uiteindelijk is Vertongen de slimste, want die geeft op het juiste moment Coné een klein duwtje waardoor hij ervoor kan komen. Maar de kopbal is dus over het doel. Behoorlijke mogelijkheid opnieuw. Dat zal dan tijdens dat evaluatiemoment ook afgesproken zijn. Die vrij is dan mislukt. Laten we nog iets van die corner maken. Het lukt bijna. Inmiddels in Lyon weer. Bal op de helft van Ajax. Nou, even Erikser ertussen. Maar toch weer overgenomen door Briand. Die stuurt nu weg. Grenier aan de rechterkant. Grenier houdt op wonderbaarlijke wijze die bal binnen. Achtervolgd door Jansen. Krijgt dan te maken met een tackle van Jansen. Bal over de achterlijn. En dan denkt Jansen: ja, dan zal het een corner zijn. Maar de grensrechter heeft gezien dat Jansen die bal niet helemaal correct over de achterlijn speelde. En daarbij toch echt de benen. ...van Grenier meenam. En omdat... Uh, oh, ik dacht eigenlijk dat Stark ik zei... Ik heb je al een keer gewaarschuwd. En hier heb je geel, Maar het blijft toch nog bij een waarschuwing. Maar dit was gewoon een uh, tackle op de benen van uh, Grenier. De eerste niet. Die was op de bal. Maar met zijn tweede been nam hij toch echt uh, de benen van de Fransman mee. Het is 100% kaart. Dus Jansen uh, ontsnapt. Nou komt er dus geen corner, maar een vrije schot. Nou ja, dat scheelt anderhalve meter. De bal ligt wel ietsje meer naar binnen. Dat betekent dat Kelstreum met zijn linkerbeen... Ja, wel die bal alleen op doel zou kunnen schieten. Of in ieder geval gevaarlijk kan laten indraaien. Dus Vermeer moet op zijn post zijn. Eén man in de muur. Komt de bal van Kelserum inderdaad bij de eerste paal. Wordt weggekopt. Slecht. Grenier schiet. Bal op de hakken van Siem de Jong. Alle mazzel voor Ajax. Dat die toevallig op de goede plek staat om dat schot onschadelijk te maken. Dan wil Ajax meteen gaan counteren ook van de rechterkant af. Maar uh, leidt het daar balverlies? Nou ja, wat heet. Er wordt nog flink doorgezet ook. Door ik denk zelfs die daar helemaal staat Dus verdedigen. Die staat nu dus weg als Ajax balverlies leidt, hoe lost men dat daarop? Want daar komen de Fransen weer, Gomis en Grenier van afstand tegen de billen van al de wereld opgeschoten. Een beetje een chaotische fase, zo in de slotfase van deze eerste helft. Want is Ajax publiek boos dat er geen vrij schot komt na een overtreding van een van de Fransen. Scheidsrechter heeft niets gezien en Lyon heeft de bal. Kelstreum met een opening richting Bastos, doorzien. Bastos staat weer aan de linkerkant, doorzien door Van der Wiel, die daar dan logischerwijs ook staat. Hij kopt de bal over de zijlijn. En halverwege de helft van Ajax mag er nu ingegooid gaan worden door Sissoko. Daar is Bastos in de buurt. Het gaat terug naar Gondalol. Die wordt opgejaagd door Soleimani en neemt daar geen risico. En betrekt Lorisma weer eens in het spel. De keeper dus van de Fransen. Bal aan de linkervoet. Weer verplaatsen naar Lyons linkerkant. Waarvan de kopduel weer wint van Bastos. Bal wel weer over de zijlijn. En Sissoko mag dan weer gaan gooien. Dat wil hij doen rond de middenlijn. Maar, zegt Stark, dat is terecht een paar meter verderop. En daar moet Sissoko nu naartoe. Dan gooit hij de bal maar naar achteren waar Lovren en Korné staan. En die twee hebben nu het balbezit voor Lyon. Uiteindelijk revalier gevonden aan de rechterkant. Die zoekt de diepte. Wie zoekt de diepte? Dat is Briand. Briand houdt die bal wonderbaarlijk goed binnen. Aan die rechterkant komt nu naar binnen en vindt de Boilers op weg naar het schafschroepgebied. Richting de achterlijn. Briand met de voorzet richting de tweede paal. En door Van der Wiel uiteindelijk dan maar corner verwerkt. Omdat hij wist dat Bastos daar ook in de buurt was. Maar een goede actie van die Briand aan de rechterkant. Eerst het binnenhouden. Vervolgens de voorzet om ze heen. Het levert Lyon uiteindelijk een corner op. Die Grenier zometeen vanaf de linkerkant zal gaan nemen. Zeker een aardige actie van Briand. Voor die kasteeltje. Drie minuten voor rust. 42 minuten gespeeld. 0-0. Hoekschop, Lyon, Ajax uh, met alle mensen in het eigen straffengebied. Soleimani wordt namelijk ook nu teruggeroepen. Blijft een beetje op de rand staan. Dan gaat het indraaiende in corner komen vanaf de linkerkant. Die wordt door Boylissen weggekomen bij de eerste paal. Daarmee is ieder gevaar geneutraliseerd. Zeker als Wolfgang Stark ook nog gezien heeft dat er een overtreding is gemaakt. En er gewoon een vrij schop gaat komen voor Ajax. Dat daarmee op 2,5 minuut uh, voor het einde van deze eerste helft de bal weer teruggeeft. Het is toch opmerkelijk dat nou juist uitgerekend de twee ploegen tegen elkaar in deze Champions League spelen... Die... Bijna iedere wedstrijd een tegengoal krijgen. Het zo lang met elkaar uithouden op 0-0. Want Ajax heeft de kritiek gehad dat er wel erg makkelijk doelpunten werden geïncasseerd. Nou, Lyon ook. In alle wedstrijden die ze dit seizoen hebben gespeeld, dat waren de zeven, kreeg de ploeg een tegengoal, Dat biedt mogelijkheden. Nou, nu dan maar meteen. Als van de wiel doorgelopen is, moet Sissoko nog voorbij. Sissoko grijpt in, terwijl zijn eigen achterlijn al in zicht komt. En trapt de bal net voor de cornervlag over de zijlijn. Ingooi voor Ajax. Maar bij de ploegen winnen wel veel. Dat betekent ook dat ze makkelijk scoren. Maar dat laten ze vanavond ook achterwege. Nog twee minuten uitbraak weer van uh, Lyon met uh, Briand. Briand wordt gestuit in de middencirkel door Van de Wiel. En dan kan Ajax misschien iets bedenken omdat er nu wat Fransen voor de bal zijn. Eriksen vindt Van de Wiel aan de rechterkant. Dan duurt het zo lang dat alles van Lyon inmiddels weer achter de bal is. En Eriksen de bal breed speelt richting Jansen. Jansen naar Vertongen kijkt ook naar boven natuurlijk. ...zien dat er nog anderhalve minuut op het bord staat... ...en dat er niet heel veel tijd zal worden bijgetrokken door starter. ...omdat er nauwelijks oponthoud geweest is in dit duel. Voor Tongen dan nog een keer de middenlijn over. Aan de linkerkant bij Ajax geeft aan dat er toch iemand zal moeten uitzakken... ...om die bal te ontvangen. Dat wordt dan Sietorson. IJslander met de bal aanname en het verplaatsen naar Jans in de middencirkel. Daar komt ook al de wereld op. Over de rechterkant, middenlijn over. Die plaatst de bal nu wel richting het schasselgebied. Daar is Boerrichter... En daar is ook een en die kopt hem dan weer in de voeten van Jansen. Ai, Jansen, foutje, speelt de bal tegen Bastos zijn hoofd aan. Dan komt Comis bijna bij de bal. En is het te danken aan zeer adequaat ingrijpen van wereld dat Ajax dit zonder kleerscheuren doorstaat. Want uh, komt Gommies wel bij de bal, zijn de Fransen gegarandeerd weg. Nu loopt het goed af, Alderwereld alweer aan de bal. Laatste minuut van de eerste helft, loopt 0-0. Komt er nog een kans... Eriksen wil heel graag de bal, maar wordt overgeslagen. Al wereld kiest voor Siktorson. Met zijn rug naar het doel, loopt nu van het doel weg. Levert de bal als een soort postbode weer af bij Boilersen. Boilersen, Al wereld, opgejaagd nu. Het was vertongen overigens, terug naar Boylissen. Boylissen met een boogje dan probeert dan maar ja, met de moe van op de bal... ...in de richting van Sikterson te krijgen. Die komt nog voor de voeten van Suleimani, die mag nog eens gaan lopen. Handig langs Grenier, Suleimani, wippertje naar Boerrichter... ...die de bal wil aannemen en hem dan eh, ongelukkig meeneemt... ...helemaal aan de andere kant van het veld uitkomt. Maar wel zo snel is dat hij die sok al heen gaat de bal kan terugleggen. Eerlijk nog met een voorzet vanaf de rechterkant. Sikterson de lucht in, Sikterson! Sikterson nu schieten en dat schot wordt geblokt door en twee dingen vallen al. Boerrichter die Sissoko nog um, aftroeft op snelheid. En de kracht toch in een duel van Sictorson die door Gonne en Revolier op de huid wordt gezeten. Dan toch nog in balbezit komt. Dan toch nog kan schieten. Maar de bal uiteindelijk niet langs de twee verdedigers krijgt. Gonne is degene die de bal als laatste raakt. En in uh, al dat tumult heeft de scheidsrechter besloten om een einde te maken aan het eerste bedrijf van deze wedstrijd. Veel balbezit dus voor Ajax, maar eigenlijk maar één echte grote kans... en die was voor Soleimani. Vier kansen voor Olympique Marseille, maar omdat die er niet in gingen... gaan we rusten met 0-0. Het is rust op bijna alle velden. Zometeen de, de details van uh, Rachnan Diemeijer vanuit het matchcenter, maar eerst. Radio 1, het NOS-journaal. Freddy van Tijden.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 En op de A4 bij de Benelux-tunnel is vanavond opnieuw een autoruit gesneuveld. Net als bij eerder incidenten is de politie een onderzoek gestart in de omgeving... en is een helikopter ingezet. De afgelopen maanden zijn bij tientallen auto's ruiten gesneuveld langs de snelweg. Onduidelijk is of er sprake is van een snelwegschutter. Wat zijn de hoofdpunten op dit moment? Dan gaan we naar het smetcenten, naar Ragnar Niemeyer, die uh, een verdieping hoger op de redactie bijna alle wedstrijden kan zien... Uh, is dat trouwens zo? Zie je alle wedstrijden of is het kiezen geblazen? Nee, de hoogtepunten van alle wedstrijden kan ik zien. Dus alle doelpunten zijn aan mij voorbij getrokken. Die van Ryan Giggs wat... dus ook, want die heb ik ook gezien van Manchester ja, United. Jongen, ja, wat een goal. dat was de gelijkmaker op slag van rust eigenlijk. Want uh, een knal vanaf de rand van het strafschroepgebied. Het is ongelooflijk, Ryan Giggs. Hoe oud is hij inmiddels? He? Die gaat echt richting de 40 van 29, 11, 19, 73, volgens de officiële UEFA-papier. Het was de gelijkmaker, want we zagen Benfica... Met de 1-0. Cardoso. Natuurlijk de man uit Zuid-Amerika. die de goal maakte. Want dat doet hij zo vaak. Evans werd gezien. Aanname op de borst. Wegdraaien binnen het 5-meter gebied. En binnengeschoten op dat moment. de 1-0 voor Benfica. Laten we de wedstrijd anders eventjes langslopen, Robert. Dan blijft het overzichtelijk. Ben je dat met me eens? Ja, ja, ja. Ga je gang. Groep D. Dinamo Zagreb tegen Real Madrid. Zeer verrassende stand. 0-0. Met Mourinho er niet bij. Hij heeft de. In het hotel gebleven met zijn iPad om daar aanwijzingen te geven aan de assistentcoach van Real. Opvallend genoeg 0-0 eh, omdat er zoveel kansen zijn geweest voor die ploeg. Met name voor Ronaldo bijvoorbeeld in de eerste minuut van de wedstrijd al. En aan het einde van de rit zie je dan zelfs Dynamo nog een keer een kans krijgen. Maar ballen er allemaal niet in en dus een gelijke stand van 0-0. Groep A, Villarreal tegen Bayern München. Daar viel de eerste goal van de avond ook al heel vroeg in de wedstrijd. Tony Kroos. Met het doelpunt. Ribéry haalt de achterlijn. Geeft voor een kroos van dichtbij. Die je netjes kan binnenschieten. En wel kansen gezien voor Villarreal. Bijvoorbeeld voor Rossi. Maar die allemaal er niet in. Manchester City dan tegen Napoli. Ook een wedstrijd die uh, interessant is. Napoli gezien met een kans voor La Vezzi. Touré heeft de lat geraakt. En dus een 0-0 stand. Nog in dat duel Inter tegen Trapsonspoor. Dan gaan we naar groep B. Een wedstrijd tussen de nummer 1 van Italië vorig seizoen en de nummer 2 van Turkije. Wesley Sneijder kwam daar voorbij met een mooie vrije trap ging over via de murenschot van Zarate gezien. En van de aanvallers van Inter ook er niet in. Dus een 0-0 stand in dat duel. Wat komt er dan nog meer voorbij? Liel op slag van rust. Een voorsprong tegen CSKA Moskou. Jij had het over een mooi doelpunt van Ryan Giggs. Deze mocht er ook zijn van zo. So Vorig seizoen de topscorer van Lille in Frankrijk. De achterlijn, de bal voorgegeven en bij de eerste paal een prachtige hakbal. De aanleiding was iets minder, want het was een soort scrimmage voor het doel van de Russen dus uit de Moskou. FC Basel in groep C op voorsprong tegen Otelul Galati. Van die wedstrijd bleef mij het beeld hangen dat Basel wel de wat sterkere ploeg was. En dus kwam er ook een treffer van de Zwitsers vrij met het doelpunt. Fica Manchester United zoals gezegd 1-1 in de pool van Ajax dus Dynamo zaken tegen Real. Dat is nog 0-0. Hoe is het mogelijk bij dat duel? Je ja. passe ja. du temps dans les nuages.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 qui laisse un vie de bien étrange, que l'on appelle la parole. La part van Philippe Laville, een chanteur-compositeur... staat hier uit de Martinique. 9 minuten over half tien. Zometeen natuurlijk de tweede helft van Ajax tegen Lyon. En wie Ajax zegt, zegt al heel snel Johan Cruijff. En eh, diezelfde Cruijff geeft de strijd nog lang niet op. Dat zei de voormalig nummer 14 vandaag in Amsterdam... tijdens een bijeenkomst van zijn Cruijff Foundation. Deze week bleek er onder de leden van Ajax onenigheid te ontstaan... over de bestuurlijke wijzigingen binnen de club. Johan Cruijff gaat door met zijn geplande hervormingen bij Ajax... maar hij vindt dat het niet snel genoeg gaat. Nee, bij ons gaat nooit wat snel genoeg. Dat is onmogelijk. Bij sporten, moet altijd gisteren gebeurd zijn. Ja? En dat, dat proberen we ook, maar dat kost moeite. Ja. Maar nu heeft u zelf de verantwoordelijkheid om die moeite te nemen. Kunt u trekken aan dat paard? Ja, we zijn ermee bezig. En alle, alle onderdelen, of een, een, veel onderdelen lopen al. Maar het zou nog uh, veel sneller kunnen, veel beter kunnen. Want ja, sport heeft nooit geen tijd. Maar heeft u wel het gevoel dat er genoeg naar u geluisterd wordt? Ja, het zijn dus uh, twee werelden die weer bij elkaar komen. En uh, ja, in dit geval moet dus de, de sportwereld, de sport, moet, uh, moet, uh, moet de andere kant overtuigen. We hebben dus enorme goede mensen. Die maar u, u, u had ze toch al overtuigd. Hè? Ze hebben uw plan uh, ingezet, uh, begonnen. En waarom? Nou, het is met onderdeel van het plan. Hè? Het onderdeel van het plan is dus uh, de technische mensen die er allemaal rondlopen, jeugdopleiding. Maar goed, uh, scouting is jeugdopleiding. Is hetzelfde als jeugdopleiding, ja. alleen stap je verder. Dus die moet je gaan zoeken. Ja. En uh, studie is opleiding. Medische kant is opleiding. Dus er zijn een heleboel dingen die direct met sport te maken hebben. Maar ook vanuit de sportkant benaderd moeten worden. Waar die direct mee te maken hebben, zijn de aanstelling van de algemene directeur en de voetbaldirecteur. Uh, ja, misschien zou Danny Blind een optie zijn om dat te horen? Nou, er moeten dus mensen zijn die dus voorgesteld worden. En die dus het kunnen. Want het is natuurlijk een hele moeilijke baan. Dat op de eerste plaats. Er moeten vrij veel dingen veranderen. Dus het is, het is geen makkie. Het is geen makkie. Het is, het is een moeilijk iets. Hoe moeilijk is het dan voor u dat de, de kandidaten die u naar voren schuift uh, steeds worden afgewezen? Ja, dat is even een van de problemen die er zijn. En, uh, en uh, ja, daar zou je ook op een gegeven moment uit moeten komen. Ja, u bent wel bereid om eruit te komen. Ja, we moeten eruit komen. Het ja. is dus niet of u bereid bent, het moet gewoon gebeuren. Ja. En uh, <tus> dus dat eigenlijk elk onderdeel... Vanuit het voetbal benaderd moet worden. Je kan elk onderdeel altijd van twee kanten benaderen. Vanaf die kant of van die kant. Wij vinden dat het altijd vanuit de sportkant benaderd moet worden. Dus er moet begrip zijn voor de sportkant. En uh, dus dat dus de, de, de, de mensen die daar de leiding in hebben, Jonk, Bergkamp en op de achtergrond wat meer, uh, Frank de Boer, die moeten altijd vanuit die kant benaderd worden. En nooit vanuit de andere kant. En dat is uh, een proces waar dus uh, ja, wat tijd in gaat zitten. Is het moeilijk? Is het moeilijk? Voor mij wel, want ik hou niet van vergaderen. Wij praten, we beslissen. Zijn Johan Cruijff tegen Erik van Dijk. We gaan nog even naar het matchcenter bij Ragnar Niemeijer. Zo kort voor het begin van de tweede helft van Ajax tegen Lyon. Mooie gelegenheid om nog wat feitjes op te rakelen... die we waarschijnlijk morgen toch wel weer vergeten zijn... maar nu leuk zijn om te horen, Ragnar. Nou, het iets over Ryan Giggs, geloof ja, ik? Ja, wat dat betreft is het altijd wel aardig. Want uh, kijk even naar de cijfers die bij hem horen. 37 jaar, 289 dagen. Hij is nu de oudste speler die een doelpunt maakt in de Champions League. dat is natuurlijk toch wel bijzonder op bijna 38-jarige leeftijd. En hij heeft nu ook gescoord in 16 seizoenen Champions League voetbal... Het record was tot nu toe in handen van Raoul, maar al 16 seizoenen lang werd uh, Ryan dus doelpunten te maken voor Manchester United. En dat is toch wel bijzonder. Ja. Um, jullie kijken daarboven op de redactie ook uh, met een schuine oog, zei ik al eerder, richting uh, Twitter. Nog iets opmerkelijks? Uh, nou, Peter R. De Vries is onderweg naar het stadion, schuift in de tweede helft het stadion binnen omdat hij nog bij Endemol op kantoor zat. <laughs> ja, zo Boeiend. gaat het. Het is allemaal <laughs> vlak bij elkaar. Uh, Mario van der En die zegt, ja, Ajax is sterker, de dat meer balbezit voor Lyon. Maar de counters. Daarvoor moeten we oppassen. Urbi hebben we zagen hem gisteren nog met AC Milan in de Champions League. Hij zit te kijken naar Ajax Lyon en uh, ja, wens succes in deze wedstrijd. Zoiets zagen we van tevoren trouwens ook. Bloed, zweet en tranen was de Twitter, de tweet van uh, Demi de Zeeuw, die tegenwoordig in uh, Rusland zit te verpieteren. Mag ik er dat uh, aan toevoegen? Dus zo bemoeien ook een oude, aantal aantal spelers van Ajax zich ermee. En Peter Heerschop dan maar tot slot Cabritje, We horen hier al Waas voorbij komen, die een verrassing in petto had. De voorspelling van vandaag, zegt Peter Heerschop. Ajax-Leon 2-1. Ik kom hier na de eerste helft nog op terug. Dus daar horen we straks ongetwijfeld nog iets van, van Peter Heerschop. Gehad. Op naar de volgende halte, de tweede helft van Ajax-Olympique Lyon. Ronald van der Geer en Bart Stigler. Ja, je zou nog kunnen zeggen het ene plaatje naar het andere. Want het Urken-Mannenkoor heeft hier eh, de kelen weer opengezet zoals dat de laatste tijd gaat. De tweede helft in gang gezet bij Ajax-Lyon. 0-0 is de stand. Kansen zijn er geweest, wel degelijk. De grootste van Ajax voor Soleimani, de grootste van de Fransen voor Gomis in de eerste helft. Kortom, eh, mogelijkheden onbenut. En Gomis nu aangespeeld. Die witte komt nu wel van eh, Vertongen. Het gebeurt halverwege de Ajax-helft. Dan gaat Kelserum de bal in een keer doorspelen. Oh, missetje achterin van Boyles. En dan komt Brian bij de bal. maar staat Boyles alweer in zijn rug? Moet de bal naar de buitenkant? Grenier zou graag een voorzet willen geven. Komt hij daar aan toe? Daar komt hij aan toe. Vermeer hij duikt dan bovenop de bal. Waar de snelheid, omdat hij onderweg werd aangeraakt, toch wel enigszins uit was. Maar bij de eerste paal heeft hij de bal te pakken. De doelman van Ajax. Terwijl de tweede helft een minuutje op gang is. De centrale verdedigers bieden zich aan aan de buitenkanten. Aan de linkerkant wordt Jan Vertongen benut, de aanvoerder. Het gaat op een uh, laag tempo. naar nou, Boyles uh, vervolgens weer terug naar Vertongen... die dan in de breedte zal gaan spelen naar Alderwereld. Nee, daar op het, het laatste moment vanaf ziet. En speelt naar Eriksen. Die komt de bal dan even halen en weer brengen bij Vertongen. Vertongen vervolgens naar Eriksen. We zijn nu op de middellijn aangekomen. Boyles aangespeeld, net iets over de middellijn. Vertongen staat weer op eigen helft in de as van het veld. Steekt die middellijn nu weer over... En nu is bijna iedereen wel op de helft van Lyon. Ja, vertongen, kijk nog eens een keer naar Eriksen en naar haar en Zeg, ja, waarheen dan? Als er wordt gezegd, uh, je moet misschien wel het tempo verhogen. Nou, Boerichter gevonden aan de linkerkant. Die wil het wel met een handigheidje doen. Loopt zich vast op Revalière. En dan is de uitbraakmogelijkheid daar. Het vinden van Gomis is wat moeilijker voor Lyon. En dus uh, al de wereld ertussen. Bezorgd bij Soleimani aan de rechterkant. Die dan een aardige actie in gedachten heeft, maar hem niet uitvoert. Want hij kiest voor Van de Wiel. En Van de Wiel naar Jansen. Jansen centraal op het veld opent naar Boerrichter. Rivière loopt mee terug en kopt de bal achterwaarts over Boerrichter heen en over de zijlijn. Ingooi voor Ajax. scheidsrechter geeft dat nu ook aan. En uh, Boerrichter mag dat zelf doen of kan dat overlaten aan Boylussen. Ze lopen allebei nu in ieder geval zeg maar, daar naartoe waar het moet gaan gebeuren. Boordersen gaat het doen. Boerichten lopen weg. En uh, Boylussen... Gaat dan proberen om. Of Eriks, jij ja, even een klein boertje. Heb ik altijd na het eten. En uh, het loopt goed af, gelukkig. Ajax heeft ingegooid. Er worden van afstand geschoten door Jansen. Schot aangeraakt bij de tweede paal. Komt Suleimani aan de bal. Maar die krijgt hem niet onder controle. Bijna nog Sim de Jong voor de rebound. Maar ook dat lukt niet. En dan kan Lyon uitverdedigen. Met een lange bal naar Gomis. Die de bal zo slecht aanneemt Dat hij een ogenblikkelijk weer kwijt is ook. Maar omdat al de wereld en van de wiel elkaar niet goed begrijpen. Net zo makkelijk weer terugkrijgt. Toch Lyon. Met nu Gomis en een paas naar de rechterkant van het veld naar Rivellier. Rivellier neemt die bal aan. Net iets over de middenlijn aan die uh, bewuste rechterkant. Dus Brian, Brian Rivellier, Brian gaat vervolgens diep aan de rechterkant. En wilde die bal dolgraag hebben. Omdat hij zich nog eenmaal wat vrijheid had gecreëerd door die snelheid. Maar hij wordt overgeslagen. Want in plaats van dat men in aanvallend op zich denkt. Gaat het toch voor de zekerheid maar weer terug naar uh, Gonne en Lovren. dan Rivellier weer. Die vindt uh, Gonallon op het middenveld. Die steekt dan de middenlijn over. En dan gaat het. Naar Brian, Nu heeft hij hem wel. En Brian geeft een heel aardige paas op Comis. Maar Comis staat uh, buiten spel. En dan heeft Vermeer die bal te pakken. Kan hij die, die vrije trap nemen. Dit was eventjes een uh, poging dus van Olympique Lyon. Het gaat allemaal niet heel snel op dit moment op het veld. Zo 3,5 minuut na rust. Nog altijd dus die 0-0 stand als Vertongen de middenlijn oversteekt. En ook maar weer eens aangeeft. Ja, waarheen moet ik nu? Want besluiteloosheid troeft. Dan uh, komt er wel wat hulp van ziekte zol. Maar heel veel schiet men daar niet mee op. Geduld is een schone zaak, zal Ajax nu ook denken. Bal bezit voor Vertongen en uiteindelijk voor Jansen. Jansen verlegt het spel naar de rechterkant. Daar is Van der Wiel doorgelopen. Die staat halfwege de Franse helft nu. Van der Wiel een schijnbeweging, maar de bal toch weer terug naar Jansen. En dan naar de linkerkant, naar Boyles. Ajax doet het geduldig, zo mag je het ook zeggen. Nu Eriksen, die opduikt aan de linkerkant. De voorzet geeft, daar is de doelman, Joris. En Joris is er eerder dan al die aanvallers van Ajax die zich daar omheen hadden verzameld. Met Soleimani en Siktorzon en ook vanaf het middenveld gekomen, Siem de Jong Joris heeft de bal neergelegd op de punt van het strafhofgebied en geeft de bal een sweepertje. En die wordt dan door Gomis doorgekomen. naar Bastos aan de linkerkant. Dat ziet er heel aardig uit. Gomis loopt zelf door. Bastos het strafhofgebied binnen. Bastos gaat schieten. Schot geblokt door al de wereld. En Lyon houdt er dan aan de linkerkant van het veld een ingooi aan over. Twee ballen in het veld. Zodat Sissoko die wil ingooien dat nu pas mag doen... als de tweede bal door Bastos is weggewerkt. En als de ingooi dan snel komt... verliest Lyon de bal heel rap aan Ajax. Dat er vandoor mag. Sim de Jong? Nee, maar wel maar wel een overtreding. En dus weer een vrije trap voor Lyon. Terwijl er net nog even werd geroepen door de Franse richting de scheidsrechter was dat geen hens bij Van der Wiel. Toen hij daar ineens ertussen stond bij Bastos. En die bal weg kon werken. Het was volgens mij heel even hens. Maar niet heel bewust. Dus liet Stark dat wat dat betreft doorgaan. Brian nu namens de Fransen op de helft van Ajax. In de as van het veld. Vindt Gonalot, vindt Grenier en dan uiteindelijk Revalier. Aan de rechterkant in een combinatie met Grenier. Maar dat is doorzien door uh, Boerichter die zijn verdedigende taken niet schuwt. Daarmee verdedigt, vlakbij zijn eigen cornervlag. Uiteindelijk de bal tegen Revolier aanschiet. En ter hoogte van het eigen strafschopgebied mag linksback Boylussen dan gaan ingooien. Maar ook die wacht lang en kijkt en zoekt. En ziet eigenlijk dat er heel weinig mensen bij deze ingooi te vinden zijn. Het gaat uiteindelijk met veel risico naar Eriksen. Zoveel risico dat de bal wordt ingeleverd bij Kelstreum. Die staat, nou, wat zal het zal zijn, meter of 25 van de goal. Ziet wat ruimte, denkt eh, ik schiet. Hij produceert een afzwaaier die niet richting de goal gaat, maar richting de zijlijn. Want daar gaat hij namelijk uiteindelijk overheen. Niet eens over de achterlijn. Type Theo Jansen zei Frank de Boer gisteren. Maar die heb ik echt nog nooit zo slecht zien schieten. Als Kelström nu die de bal echt voorkomen verkeerd raakt. Ingooi Ajax genomen. Siktorsson opgejaagd. Verspeelt de bal. Daar komt Gomis die op 20 meter van het doel de bal krijgt. Wil schieten dat niet kan. Grenier wil schieten en dat ook niet kan. Omdat er in beide gevallen een ajax in de weg staat. En dat is maar goed ook. Dan denk ik dat daar Eriksen een duw in zijn rug krijgt. En dat denk ik niet alleen. Dat denken... Ook 30.000 mensen op de tribune. En veel belangrijker nog dan dat. Dat denkt ook de scheidsrechter Wolfgang Stark. Die er redelijk dichtbij staat. En Ajax de vrijschop toekent. Duwtje van Reveillère. Vrijschop Ajax. Balbezit Ajax. 51 minuten. 0-0. En dat is... We hebben dat aan het begin van de avond gezegd. In navolging van wat Frank de Boer gisteren zei. Het is een cruciale wedstrijd voor Ajax. Want als je tweede wil worden in deze pool. Dan zal je als je ervan uitgaat dat dit je voornaamste concurrent is. Daar thuis van moeten winnen. Dus Ajax zal... Uh, ja risico moeten gaan nemen weg de eerste helft. Ik zeg dat met een soort vraagteken omdat ik me afvraag of je dat durft in wedstrijd 1. Maar als je wat wil moet je eigenlijk wel. Het zal nog even wachten zijn. De boer zal daar zeker nog mee wachten tot een kwartier voor tijd. Nu balverlies van Lyon. Dan kan Sigtorsson het schafschopgebied in. Vanaf de linkerkant waar uiteindelijk komt Lovren overgestoken om Sigtorsson de doorgang te beletten. Slijding van hem bal over de zijlijn. Levert Ajax in elk geval wel een ingooi op de hoogte van het strafstopgebied van Lyon aan Ajax linkerkant. Borlissen mag dat zo meteen gaan doen. Want Sim de Jonge heeft hem de bal gegeven. En Borlissen schijnt dat ver te kunnen. Want iedereen beweegt zich van een weg naar Boerichter niet. Neemt de bal wel knap aan tussen twee Fransen in. Terug weer naar Borlissen. Borlissen richting de achterlijn. Ja, doet dat zo opzichtig. En Rivolière die uh, loopt al jaren mee En weet dus echt wel uh, wat betreft het uh, topvoetbal van de hoed en de rand. Weet wat de jonge Borlissen wil gaan doen. En verdedigt uiteindelijk ook zodanig uit dat de bal tegen aan aankomt en de Fransen er een ingooi aan overhouden. Dit is misschien wel de routine. Na 53 minuten is het nog 0-0. Ajax, Olympique Lyon en Rivolière. de aanvoerder van Olympique Lyon, gaat ingooien aan de rechterkant. Ja, Jij zei dat al, die loopt al een tijdje mee. Die was er inderdaad al bij toen in die 2005 wedstrijd tegen PSV. Als je dat elftal ziet, wat daar allemaal speelde en wat voor grote spelers dat geworden zijn... dan kijk lik je echt je vingers bij af. Men had toen de... Beschikking over uh, Abidal, nu Barcelona, over Essien die naar Chelsea ging. Mohamedou Diara die naar Real Madrid ging, tegenwoordig bij Monaco speelt. Uh, uh, Nielmar, tegenwoordig Villarreal. Kortom een topelftal. Nu komt het nieuwe Lyon en komt Bastos. Die wordt weggestuurd en die gaat scoren. Nee! Want er is een goede redding van Vermeer. Zoals ik eerder zei, met zijn reflexen is helemaal niets mis. En in dit soort situaties kun je op hem bouwen. Hij wordt op het juiste moment weggestuurd. Bastos loopt het strafvolgebied van Ajax een pas binnen. En denkt, dan nou moet ik schieten met twee verdedigers om me heen. Prachtige redding, goede redding op die lage bal van Bastos van Vermeer. Hij neemt hem buitenkant links met nog wat risico. Daar waar misschien de curve beter was geweest. Bastos rechterbenen om Vermeer heen. Neemt niet weg dat de keeper inderdaad prima in de weg ligt. Geeft ook wel te denken dat hij eigenlijk met twee stappen weg is van Van der Wiel. En zich de nodige vrijheid creëert in het strafstupgebied. Komt nog een corner aan vanaf de linkerkant. Die wordt genomen door Grenier. Komt op het hoofd van Siktochson. En na die eerste corner dus ook nog een tweede. Grenier stond daar nog. Dus die kan die dan mooi nemen. Iedereen kan blijven staan. Gommies maakt het leven van Vermeer wat lastig. Inkomende mensen zijn er ook. Met name de centrale verdedigers. En Gonalo. Die rond de penaltystip staan te wachten op die corner. Dus van Grenier. Schop komt indraaiend. Vermeer blijft staan. Is dat een goede keuze? Dat is het. Want Sim de Jong komt de bal weg. Die wordt dan opgevangen door Sissoko. Die legt een breed. Maar voor Jansen. Dat is niet handig. Jansen krijgt een schop. Maar lanceert wel Suleimani. En dan uh, wordt er gefloten door de scheidsrechter. En is het Ajax het voordeel kwijt. Nou ja. Suleimani stond daar alleen. En moest nog langs Rivelliere. En Sissoko was op de weg terug. Oké. Okay. Maar... Uh... Hij wacht het ook niet af te scheidsrechter. De man die de overtreding maakt is Kelstreum En die krijgt de eerste gele kaart van deze wedstrijd. Die gaat er vrij niets ontziend in. Daar waar Jansen de bal een peer geeft. Of Kelstreum er echt als een blinde in komt gelijk. Ik denk dat hij Jansen uiteindelijk niet eens heel erg raakt. Nou, maar op, op, de wijze waarop. zijn. Jansen oh, okay. is bijna weg. En dan kan hij net oh, okay. niet op tijd maar, weg met het laatste been. Zeg maar. Hoe dan ook. Zelfs al raakt hij niet eens geel, Want het is uh, te onstuimig. Balbezit voor Jan Vertongen, die gaat de middellijn over. Komt uiteindelijk aan terecht bij Eriksen, nee bij de Jong aan de rechterkant. Dan van de wiel nog wat verder naar rechts, dan gaat Bastos direct druk zetten. En moet van de wiel eigenlijk noodgedwongen terug, omdat de weg zijwaarts ook afgesloten werd door Kelström. En dus heeft Vertongen weer het bal bezit. Ajax gaat het via de linkerkant proberen. Bojlesse maar weer eens terug naar Vertongen. Vrij veld voor Vertongen om in elk geval op te rukken. Maar ja, dan loop je de drukte in. Dus zul je het eens een keer moeten proberen met een bal naar de buitenkant. Dat is ook de gedachte van Vertongen. Boerrichter even aan de rechterkant. Boerrichter richting de achterlijn. Komt met een voorzet die wordt aangeraakt. En dan moet Loris pakken. En Loris heeft nog wel eens moeite met hoge ballen. In dit geval niet. Want ondanks dat die bal zwanger is van het effect... Dat hij meekrijgt van uh, Sissoko. Want Boer heeft de schietenbal uiteindelijk via Sissoko voor de goal. Heeft de keeper van uh, Lyon toch prima te pakken. En uh, via de grond alweer uitgetrapt richting de Ajax helft. Daar waar Van de Wiel een wel wint van Bastos. Bal gaat wel over de zijlijn. Ingooi voor Sissoko. De linksachter dus van uh, Lyon na 56 minuten. En in de Amsterdam Arena nog altijd die stand van 0-0. Kelstreum, bal terug in de richting van uh, Lovren. Kroatische verdediger. International maakt maakte zijn eerste Interland goal. Vorige week tegen het altijd lastige Malta. Gonalon paas naar Brian. Brian paas naar Rivellere. Maar dan is er een overtreding gemaakt door de Fransen. Brian heeft zijn tegenstander, denk ik, van achteren vastgegrepen. En Ajax krijgt een vrije schop vlak voor de middenlijn. Scheidsrechter loopt nog even in de weg. Waardoor de bal die wordt aangespeeld terug naar de plek waar de vrije schop genomen moet worden. Van richting wordt veranderd. En het duurt allemaal wat langer. Boylussen heeft inmiddels de vrije schop die vertoorgen genomen heeft. Gekregen en hem teruggespeeld naar de Belg. Vertongen gaat dus een paar stappen lopen. Eriksen loopt door. Schiektersson laat zich dan zakken. Is iemand in de war? Nou nee, want de eerste de beste diepe bal wordt opgepikt door Kelstrum. Maar ook weer verloren door diezelfde Kelstrum. aan Eriksen Vertongen dan op het middenveld. Maakt het zichzelf ook lastig. Wordt afgetroefd door Brian. Kappen draaien. Nou, Brian wil dan tussen twee man door. Eriksen en Vertongen. Uiteindelijk valt Brian en neemt Vertongen het bal bezit over. Speelt hem naar Al de wereld. Hij diep naar Siektorson. Afgetroefd door Corné. Dat gebeurt allemaal vlak voor het, op het gebied van Lyon. Dan probeert Lyon eruit te komen. Maar is er druk zetten van Ajax. Met Boerichter, zoals gezegd, even aan de rechterkant. Nu wel met Gonalon. Boven de zijlijn snel gegooid door Boerichter. De Jong zoekt de combinatie met Zietorsom. Dat gaat mis. En dan kan eventueel Lyon er weer uit. Ja, maar Boerderste staat op de goede plek. En lost eigenlijk het probleem op voordat het ontstaat. Jansen aangespeeld, Die wordt opgejaagd door Grenier. Maar kan de bal eigenlijk in alle rust terugleggen. Weer op zijn verdedigers. Vertongen naar Jansen. Kansen in de middencirkel, rustig kijken naar boilers. Een fase zeg maar in het eerste kwartier. Na de rust bij nog altijd een 0-0 stand waarin Ajax wat meer weer van de bal krijgt. WU heet, zorgt dat voor rust. Maar ja, goals, dat hebben we nodig. In Dronten groeit het koningin Wilhelmina Bos. Een groen monument voor dierbaren die overleden zijn aan kanker.